met het NOS-journaal in niet Nieuwegein... Verdriet delen met de aanwezigen. Ze sloot haar toespraak af met de tekst die haar man altijd uitsprak na een landing. Een dankwoord voor het in de bemanning gestelde vertrouwen. De aanwezigen in Nieuwegein applaudisseerden massaal. Alle 28 landen van de Europese Unie zijn het eens over een overbruggingskrediet voor Griekenland. Gisteren kondigde de eurogroep al aan dat het krediet van 7 miljard euro er zou komen. Maar dat geld moet worden betaald uit het steunfonds ESM. En daarover beslissen alle 28 Eurolanden en niet alleen de 19 die in de euro zitten. De Grieken kunnen het geld gebruiken om aan betalingsverplichtingen aan de ECB en het IMF te voldoen. En dan kunnen ze de komende maand verder onderhandelen over een derde steunpakket. Over drie maanden moet Griekenland de 7 miljard euro weer terugbetalen. Als dat derde steunpakket er dan is, kunnen ze met dat geld deze 7 miljard terugbetalen. Zo'n 15 procent van de pakketten die via PostNL worden verstuurd komen te laat aan. Dat komt door de staking van een deel van de pakketbezorgers die eisen meer geld. PostNL zegt dat veel medewerkers bijspringen om de achterstanden weg te werken en er wordt ook in de avond bezorgd. Op de website van PostNL kunnen klanten zien of er in hun gebied vertragingen zijn. Het weer tot slot de komende uren neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. De kans op een bui is voorlopig klein. Vanavond en vannacht kunnen er wel buien vallen, met name in het zuiden en oosten dan. Morgen eerst nog een enkele bui in het oosten, verder is het droog. Het wordt vrij zonnig en de maxima liggen tussen de 20 en 25 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat 2 kilometer bij Hoevelaken. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoetenwouderdorp 3 kilometer. Veel vertraging in de file op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen het Malieveld en Zoetermeer 7 kilometer. Komt door een ongeluk op de rechterrijstrook. Omrijden kan via Leiden over de A4 en de N11, maar dat gaat dus niet helemaal filevrij. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum staat tussen Alblasserdam en Sliedrecht West 4 kilometer file.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 Als je bitch wilt chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb lang en drugs. Ik heb lang en drugs. Als je bitch wilt chillen is het geen probleem, dan ga ik Bel mijn nummer dan ga ik wel komen, want ik ben flexibel. Nu ben ik in de club, nu sta ik voor de spiegel. Ik kan niet voor je liegen, we willen wat verdienen. Nou ik hoge tempo, bezweten hoofd, de grote ogen. Ik ga lekker, ik heb mijn schoenen vies van slapen, niets knuffel, iets echt je wekker. Ik ben met Ronnie flex van roken, wek stellen stacks of sturen facturen.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 Je parlais un petit peu français et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 Say I'll never get your blessing till www.zfmzandvoort.nl FM maak ze naambaar, want de zon schijnt. Dus pak je radio. ben naar het krant en zet hem op 106.9. Zie je 24 uur per dag hete zomerhuur.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 een vrouwenchor aan straassenrand, der voor mij singt Ik lehne mich terug en guck in het tiefe blau Schliez de ogen en lauk gewoon gewoon uit En aan de enden van straassen staat een huis aan de zee Orangenbaumbleter liegen op de weg Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is mooi Alle komen voorbij, ik brauch niet uit te gaan